Bij het huis hing een vreemde geur en op de achterdeur zat bloed. Maar er werden geen lijken gevonden. Bewoners waren op het moment van het onderzoek niet thuis. Ze vertelde tegen een Texaanse krant dat het bloed op de deur afkomstig was... van een man die in een dronken bui zelfmoord wilde plegen. Minister Schippers vindt dat Duitsland in de EHEC-crisis warrig optreedt. Bij Knevelen van den Brink zei ze dat niemand de regie heeft. Iedereen geeft zijn mening, van de deelstaatminister tot de landelijke minister. Dat is volgens haar onhandig en verwarrend.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 Zijn debuut, De Grote Reis over de treinreis naar Boegenwald... verscheen pas toen Semproen al bijna veertig was. Andere bekende werken zijn De Tweede Dood van Ramon Mercader... Net keert terug en Wat een Mooie Zondag. Veel van zijn werk is autobiografisch en in het Frans geschreven. Daarnaast maakte hij ook filmscripts. Van 1988 tot 1991 was hij minister van Cultuur. Gorges Semproen is 87 jaar geworden. De Syrische ambassadeur in Frankrijk heeft tegengesproken dat ze is afgetreden. Dat werd gisteravond gemeld door een Franse nieuwszender. Frans 24 berichtte dat Lamia Shakur was opgestapt... uit protest tegen het harde optreden tegen demonstranten in Syrië. Na de berichtgeving ontstond er twijfel. Shakur heeft daaraan een einde gemaakt door in een tv-interview te zeggen... dat ze helemaal niet is afgetreden als ambassadeur. En ze kondigde een rechtszaak tegen Frans 24 aan.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 Het wordt 16 graden aan zee, 19 graden in het zuidoosten. De komende dagen wisselend bewolkt met een enkele bui... en de maxima liggen rond 18 graden. A de verkeersinformatie. Er is weinig aan de hand op de weg. Er staat slechts 15 kilometer file. Er zijn geen opvallende files bij. De langste files staan op de A8 richting Amsterdam... voor Oostzaan, 4 kilometer. Op de A28 Zwolle-Amersfoort voor Amersfoort-Vasthorst, 4... en op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... voor Afritendolder Dolder, 3 kilometer.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. We hebben misschien wel de reden gevonden waarom er zo belabberd is gereageerd op de uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland. We zeggen blijf luisteren, u hoort er meer over het komende uur. Maar eerst naar een spannende dag voor Nederlandse gemeenten. Want op de eerste dag van het VNG-congres, gisteren, bleken nog heel veel gemeenten tegen dat bestuursakkoord te zijn. Vandaag wordt er over gestemd en wordt het nog een hele kluif om dat akkoord erdoor te krijgen. Verslaggever Hans Andringa ging tijdens het diner gisteravond... op zoek naar de voorstanders bij de congresgangers. En dat deed hij met een mooi muziekje. Kom maar, hand. We zouden graag het VNG horen. Ja, daar zijn ze. Welke gemeente bent u? Gemeente Schwanhove en gemeente Schwanhove is niet akkoord. De gemeenteraad Vekkel heeft hierover gesproken... en heeft aangegeven dat wij als college... Uh, ja, mits of nee, tenzij moeten stemmen, afhankelijk wat er gebeurt met de sociale paragraaf. Er is door de gemeente Oldambt een motie uh, geformuleerd dat het VG bestuur opnieuw over het hele akkoord moet gaan onderhandelen. Het hele akkoord. Zijn er nog voorstanders van het bestuursakkoord? Elsberg, fractievoorzitter GroenLinks Haarlemmermeer. We hebben unaniem raadsbreed een motie aangenomen waarin wij ons college opdracht geven om niet in te stemmen met het bestuursakkoord. En met name vanwege de wet uh, werken naar vermogen. Ja. Ik ben naast de gezoek naar voorstander. Leiden, bent u voor? Nee, u bent tegen, hè? Ben de gemeenteraad. We, ja. We zijn gewoon tegen. Ik zoek een voorstander. kennen u nog een voorstander? Door, door, door blijven vragen. Zijn ze er wel? Ik heb er een paar gehoord. Permanent zou u kunnen vragen. Middag, heren. U bent een oase in een zee van nee. Willem Nuis, burgemeester van de gemeente Tolen. De gemeenteraad heeft voor het bestuursakkoord gestemd. Met de kanttekening. Dat ze zich ernstig zorgen gemaakt over de paragraaf. Waar de mensen die hier achter mij staan en nu dit geluid maken. zich ook zorgen over maken. Daar is geen misverstand over. Maar de gemeenteraad heeft wel gezegd. laten wij vooral de goede elementen uit het bestuursakkoord niet overboord gooien. want dan zijn we wellicht verder van huis. Oh, mevrouw Jorisma. Mevrouw Jorisma. Mevrouw Jorisma. Ik heb alleen maar tegenstanders uh, gehoord, Eén voorstander moet ik erbij zeggen. En de rest zegt allemaal, dat had mevrouw Jorisma in de delegatie toch beter moeten onderhandelen. Hoe kon u nou tot de conclusie komen dat het maar... wel een verdedigbaar akkoord was, terwijl nu al die gemeenten zeggen van nee, dat gaan we niet doen. We hebben een voorstel gedaan aan onze leden, waarbij we hopen dat dat voorstel wel op onze leden kan rekenen. En ik denk eerlijk gezegd dat we er daar wel mee uitkomen. De vraag is vervolgens, wat zijn de, is de consequentie van dat voorstel? Nou, daar gaan we morgenochtend met de leden over hebben. Ja, u spreekt nog een beetje in nevelen, want... Wij hebben voorgesteld om het hele akkoord, omdat we het gevoel hebben dat er een groot draagvlak is voor eigenlijk het hele akkoord, behalve voor 6.1, om dat voorlopig niet te accepteren en daar verder eh, ook het parlementaire proces zijn werk te laten doen. Eh, kijk, het lastige is bij deze dat deels natuurlijk door ons mee bepaald wordt, maar uiteindelijk is het de Tweede Kamer en het kabinet die beslissen hoe dingen gebeuren. En dan zijn wij daar niet aan zet. En mijn indruk is dat de leden dat ook wel snappen. Ik heb hier nou heel veel mensen gesproken. En 99% zei van: als er de keuze is ja of nee, zoals het bestuursakkoord er nu ligt, dan wordt het nee. Ja, maar wij, gaan dat voorstel helemaal niet, wij leggen helemaal niet dat voorstel voor. Nee, u gaat dus morgen zeggen. Het bestuursakkoord ja, ja. min het ene hoofdstuk over de sociale voorzieningen. Wij hebben afgesproken met het kabinet dat wij het bestuursakkoord voor zouden leggen. Daar ledenraadplegingen over zouden doen. We hebben heel veel gepraat met onze achterban. En we komen tot de conclusie dat het hele bestuursakkoord kan rekenen op steun op dit ene onderdeel na. En daar zijn dan de meningen zeer verdeeld over. Hè. Wat er, dan, er zijn heel veel nuances over wat er in zou moeten veranderen. Maar er zit wel een redelijk grote lijn in. En die gaan we natuurlijk voorleggen aan de leden. Wij gaan niet voorstellen om opnieuw te onderhandelen, omdat we denken dat het kabinet dat niet gaat doen. Uh, wij hebben alleen gezegd, wij denken dat op dat punt uh, geen groen licht wordt gegeven. Nou, dat is dan de uitkomst van de ledenconsultatiepunt. En dan ligt de bal weer bij het kabinet? Dat zou ik zeggen. En dan gaan ze u weer bellen waarschijnlijk om eens verder te praten wat er dan zou kunnen gebeuren. Daar ben ik altijd nieuwsgierig naar. En wij ook. En dus spreken we mevrouw Jorritsma. ook nog even tegen negen uur. Dat is dan vlak voor de stemming van de VNG. En daar is de voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Uh, trouwens uh, spreken we ook nog met Margreet Boer in Den Haag. Zij legt uit wat dat betekent als het niet doorgaat, dat bestuursakkoord. Of tenminste op dat ene punt niet. En we zijn ook nog bij stakende medewerkers van de sociale Werkplaats naar Den Haag dan, het openbaar vervoer daar gaat vandaag voor 24 uur plat. Um, u weet het misschien, gisteren was Amsterdam aan de buurt, vandaag Den Haag. De chauffeurs protesteren tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op het stadsvervoer. Um, ook PVV was vorig jaar nog tegen bezuiniging in het openbaar vervoer in bijvoorbeeld Den Haag. Ja, tegenwoordig is de PVV voorstandig. Het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat ze gedoogpartner zijn van het kabinet. Moeten dus wel akkoord gaan met de bezuinigingen. Um, raadslid voor de PVV in Den Haag, Richard de Mos. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ervaart u de staking van vandaag? Nou, het is vooral heel vervelend voor de reizigers die naar hun werk moeten gaan. Het is voor iedereen een vervelende situatie. Snapt u dat de chauffeurs staken trouwens? Nou, ik snap wel dat de uh, chauffeurs, uh, het gevoel van de chauffeurs, want het wordt behoorlijk aangewakkerd natuurlijk door uh, de partijen uh, SP en de Partij van de Arbeid, uh, de angst dat ze hun baan verliezen. Mm, en dat is terecht, uh, vindt u? Nou ja, de wet zegt dat uh, bij aanbesteding uh, de nieuwe aanbesteder uh, de aannemers of de, de werknemers moet uh, overnemen. Dus dat ze niet ontslagen mogen worden door aanbesteding. Ja. En zult u zich er hard voor maken? Wat, wat kunt u nog voor dat HTM personeel betekenen? Nou, we hebben zelf in Den Haag eh, als PVV hebben we 55 miljoen gevonden uit eigen Haagse middelen. Dus eh, er komt hier een heel groot, duur topsportcentrum eh, van 114 miljoen. En daar willen wij 55 miljoen van eh, investeren in het openbaar vervoer. Dat in ieder geval de lijnen behouden blijven hier in Den Haag. Hmm. Krijgt u daar de handen voor op elkaar? Gaat dat lukken? Nou ja, het is, eh, donderdag hebben we de voorjaarsbehandeling eh, in de Haagse Raad. En dan zullen we dit voorstel eh, gaan indienen. En dan hopen we in ieder geval uh, de handen hiervoor op elkaar te krijgen. Kijk, de tering moet naar de neering worden gezet. Um, ja, en door het Rijk wordt er bezuinigd. Ja, daar kan ik verder niks aan doen. Uh, we moeten overal uh, uh, de hier aantrekken. Maar we kunnen wel zoeken in Den Haag naar alternatieven. Ja, uh, nou ja, uw partij kan er natuurlijk wel wat aan doen. Hè, want die is er deels mee akkoord gegaan. Uh, kunt u ze nog wel vertonen bij de chauffeurs? Er schijnen posters in Den Haag te hangen met woedende teksten over de draai van de Haagse PVV. Ja, het, is een, uh, kijk, het is landelijk beleid dat dat aanbesteden wordt. En ik kan daar als raadslid uh, niets, niets tegen doen. Het is jammer dat, dat uw eigen partij zich daar dan toch zich achter heeft geschaard in de gedoogconstructie. Ja, maar ja dat is uh, ook natuurlijk een vorm van uh, gedogen waar wij dingen hebben binnengehaald en waar we dingen hebben verloren. En ja. uh, de aanbesteding die hebben wij uh, verloren om andere mooie dingen binnen te halen. Maar kunt u ze toch wel vertonen bij chauffeurs in Den Haag? Nou, ik ga altijd mijn best doen om mezelf te vertonen. Want ik wil altijd met iedereen in uh, gesprek blijven. En uh, ja, ik hoop dat de chauffeurs ook weten uh, hoe politiek werkt. En dat is uh, een stuk gegeven en, uh, en nemen. We kunnen helaas niet het hele PVV-programma ten uitvoering brengen. Ja, maar bent u dan uh, ook daadwerkelijk tegen zo'n zo aanbesteding bij private partijen? En kan het dan het openbaar vervoer inderdaad niet efficiënter en goedkoper? Nou ja, aanbestedingen in andere uh, uh, gebieden in Nederland laten zien dat er minder overheid gewerkt kan worden. En dat het toch een succes geworden is. Dus uh, uh, we waren in het beginsel tegen aanbesteden als PVV. Alleen nu natuurlijk uh, een coalitie gedogen die voorstanders zijn voor aanbesteden. Ja. Hebben we daar ons verlies moeten nemen om andere mooie dingen daarvoor terug te krijgen. Maar u ziet daar ook de voordelen wel van als je het op een andere manier zou organiseren? Ja, nu het eenmaal zover komt, vind ik wel dat je de schouders eronder moet zetten om het zo, zo goed mogelijk te, te doen. En het mooie is dat, natuurlijk de aanbesteding, eh, dat de minister wel een jaar extra de tijd geeft, ook aan de HTM, om die aanbesteding op een goede manier ja. plaatsvlak te vinden. Goed. Richard de Mos, raadstid voor de PVV in Den Haag. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Wie? Wie jou? Dat moet de nieuwste sensatie worden op gamegebied, Want dat is. Nee, jij? Nee, wie? Wie? Wie? Ik er zo meer over. Eerst maar eens even naar Edwin Gerritsen. Edwin, hoe is het op de weg? er weinig te melden op de weg. Er staan vier files. Op de A8 richting Amsterdam voor Oostzaan, 4 kilometer. De A12, Duitse grens Utrecht voor Arnhem, 3. Op de A27, Gorkum-Utrecht voor Knoop het weer 2 kilometer. En op de A28, Amersfoort richting Utrecht voor Soesterberg, 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rense en Marcel Oosten. Hij werd het symbool van de emancipatie van gelovige Turken. Wie? Tayyip Erdogan. En zondag hoopt zijn partij voor de derde keer op de verkiezingen te winnen. Alle opiniepijzingen wijzen erop dat hij dat ook gaat doen. In de derde deel van onze radioserie in de aanloop naar die verkiezingen... gaan correspondent Bram van Meulen en redacteur Gusa Etzetin... langs de meest conservatieve wijk van Istanbul. Je ja, ja, net een beetje uh, ja, uh, gezegd. Ja, anders ja. Ga, ik, uh, dan ga ik naar de hemel. Ja, ja en anders naar de hel. Zonde, oh, ja. zonde, Zijn met zonder hoofddoek bij de moskee van Fatih? Ah, zonder twijfel de meest conservatieve wijk van uh? Istanbul. Ja, bandje. Want hier net een man met een hele lange baard en een wandelstok de moskee uitgelopen. Die, yabandje, ja, is Hollandia. Hier is hij vraagt of wij getrouwd zijn. Ah, ja, Nee, we zijn ook niet getrouwd. is dus, dus het is een en al zonde hier op de stoep van de moskee. Is, is. Ja, is werk. Is, je Ja, ja. een duidelijke afkeuring van deze man over hoe wij hier zomaar voor de moskee durven ah. te gaan staan terwijl Gulsha geen hoofddoek draagt. Mag ik eens vragen, wat zou u gaan stemmen bij de verkiezingen? ak partij, ak maar heeft Premier Erdogan nou veel voor gelovige Turken gedaan in de afgelopen jaren? heel veel. Ja, wat dan? Mister Adına, Mister Manara, dat had je ook dat Hij zou vroeger, hè, he, kijk alleen al naar de moskeeën, alleen deze al, deze ja. wordt ook gerenoveerd. Ja. Deze staat er helemaal in de stijgers en zegt heeft heel veel gedaan, hij heeft ook veel vrijheid gegeven aan de moslims. Precies. Wat ik denk dat ze daarmee bedoelen is bijvoorbeeld dat. Uh, het leger onder Erdogan behoorlijk in de hoek is ge gedrukt. Officieren worden opgepakt omdat ze staatsgrepen zouden hebben uh, willen plegen tegen deze zittende regering. De wetgeving wordt aangepast. Militairen kunnen niet zomaar alles meer doen zoals ze dat vroeger deden. Ja, ja. Ze horen nu eigenlijk te doen wat ze altijd al doen. Maar als dat, als dat nou zo is, als, zoals zij zeggen, de Akkerpartij partij heel veel voor de gelovige moslims heeft gedaan. Hoe komt het dan? ...dat de AK-partij niet één kandidaat heeft met een hoofddoek om. Hij zegt, ja nou in het parlement, waarom ze niet in het parlement kunnen komen? is natuurlijk een verbod, verbod. daar hebben we mee te maken. Dus ja. dat kan je niet zomaar veranderen. Maar ja, daar kun je toch wat aan doen. U bent al negen jaar aan de maag, Je bent de regering en bijna de meerderheid in het parlement. Als, als de grondwet wijzigt, dan uh, veranderen natuurlijk ook heel veel dingen. En dan hebben we dit soort dingen niet meer. En is meer. dat de hoop van deze kiezers? Dat die grondwet wordt veranderd, dat het wel mogelijk wordt? Absoluut, zegt hij. Bijdrage hoort u van Bram van Meulen en redacteur Gülsha Ersetin. U kunt daar meer over lezen op onze website, nos.nl. Naar het dossier moet u dan even klikken, Turkije kiest. Dan weer naar uh, Joris van der Kerkhof. Die is uh, ja, bij onze buren, kunnen we wel stellen, de wereldomroep. En daar uh, krijgen ze het zwaar te verduren. Hoe zwaar, dat is nog niet helemaal duidelijk. Wat voor gevoel heb je nou, Joris? Uh, hoe, hoe leeft dat bij de wereldomroep, bij de medewerkers op dit moment? Ja, heel, heel erg. En niet, niet alleen zoals het nieuws gisteren naar buiten kwam... bij de uh, Nederlandstalige afdelingen, of de afdelingen, maar ook bij de, uh, al die uh, afdelingen... die in andere talen uh, uitzenden. De uh, redactie Indonesisch, de redactie Spaans, de Arabische uh, redactie. Uh, drie van die mensen hier uh, bij elkaar uh, aan tafel... op de prachtige redactietafel van, uh, van, van de Wereldoormoep... waar een uh, grote wereldkaart staat. Uh, een beetje symbolisch zitten we hier met z'n drieën. Aan de Zuidpool. <laughs> <laughs> uh, Karima Idrissi van de redactie Arabisch. ja, Ook zo koud na gisteren? Uh, ja, zeker. Het is nog allemaal heel onzeker. en uh, Ik betreur het echt. Want de rol van uh, de wereldomroep uh, schijnt niet heel erg bekend te zijn bij uh, de politiek. Nou, wat is de rol bijvoorbeeld voor Indonesië, Fetja Adina? Nou, een, voorbeeld, een mooi voorbeeld uh, voor wat het... Uh, in de wereld is gebeurd. Sinds een aantal dagen verspreidt er een bericht in Azië... via social network, Facebook en Twitter. Dat is toch miljoenen mensen die dat gebruiken. Dat uh, toeristen beter niet naar Europa komen... in verband met EHEC-bacterie. Dat er een aantal Aziatische landen... Uh, een travel warning naar Europa zou gaan uh, uitgeven... voor hun onderdanen. En dat is dus een ram voor de toeristenindustrie. Japan, Australië, Indonesië, Maleisië, Thailand... Als ze dat uh, allemaal afraden hun, onder, uh, hun mensen dan naar Nederland te komen... dat is uh, echt een strop voor de, zeg maar Amsterdam. Op zijn minst de ja. stad Amsterdam en Volendam. <laughs> en Volendam. En, ja. um, uh, de Spaanse afdeling, uh, Pablo Games. Um, wat is het belangrijkste nieuws bij jullie vandaag? Er zijn uh, verschillende, maar... Interessant genoeg is wat er straks gaat gebeuren in de loop van de ochtend in Peru... met de eerste voorzitting van uh, Joram van der Slot in uh, Lima en in zijn proces. De... Speelt dat ook in, in Peru? Uh, is dat nieuws daar? Of is dat alleen hier... Het is ook nieuws daar. Er is een bepaalde tijdlijn hier gevolgd. In, in, in het kader van het proces van Joran van der Slot. Vergeet niet dat, dat Peru was bezig met een heel intensieve verkiezingen. Tot het einde met de gekozen Jean Tomala als president. Deze periode was nodig te sluiten, zeg maar, deze verkiezingscampagne, om het proces of het proces van Jordan van der Sloot te beginnen. Ja, er is wel aandacht. Aandacht in de zin. Dat er zijn ook steeds meer Nederlanders. Dat door verschillende redenen eindigen in de gevangenis van Peru. En en zouden die dan, om het over het nieuws van de wereldomroep te hebben, zouden die dan daar naar de Nederlandstalige afdeling van de, van de, van de wereldomroep kunnen luisteren? Is het wat dat betreft voor dat soort mensen bijvoorbeeld vervelend dat die afdeling grotendeels gaat verdwijnen? Eh, juist, maar eh, dan moet ik wel eh, nog steeds zeggen... dat de het, het, het Nederlandse afdeling gaat, eh, of de Nederlandse structuur wordt verkleind. Het is niet zo dat de Nederlandse structuur totaal eh, verwijnd eh, ja, wordt. Ben, ben jij bang dat de Arabische structuur ook verkleind wordt? Ja, dat zeker. Er komen steeds bezuinigingen... en wij, wij worden steeds de slachtoffers van. En, uh, uh, wij, wij spelen echt een heel grote rol in de Arabische wereld. Wij zijn bruggenbouwers tussen Nederland en de Arabische wereld. De Arabische wereld voorheen wist, wist bijna niks over Nederland... behalve dat het land van koeien, tulpen, klompen en kaas is. Maar nu zijn we... Wij zijn de enige die... die, die Spe uh, uh, free speech uh, uh, overbrengt naar de Arabische Arabisch. wereld. En ja. Dat is heel erg nodig. Ja, nou, hoe dat nodig is en nodig blijft en hoe, op welke manier dat dan eigenlijk uh, de komende jaren uitgevoerd kan uh, blijven worden, dat uh, horen we later in de uitzending. Terug uh, naar de tulpen en de kaas en de koeien. Toch? Joris van der Kerkhof was dat bij de Wereldomroep... waar de stemming, nou, zo zou zeggen, wat bedrukt is. Uh, later meer van Joris. Vijf voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Los Angeles staat deze dagen helemaal in het teken van de E3. Dat is werelds grootste gamebeurs. Helemaal nieuw spelcomputergigant Nintendo heeft aangekondigd... het nieuwste speeltje, de Wii U, te onthullen. Jesse Moerkerk is van NGamer, een game magazine en website... en is in L.A. Goedenavond aan voor u. Ja, zo uh, moet ik het hier wel noemen. Ja. Ja, Goedemorgen daar. Eerst inmiddels wel, hè. Uh, was bij de presentatie van de nieuwe Wii U. Hoe was dat? Ja, ja dat was uh, um, voor een hoop Nintendo fans was dat een groot feest. Het is uh, elke keer weer een uh, uh, vrij bijzonder als er een nieuwe console wordt uitgebracht. Dat gaat meestal in een cyclus van, uh, van meerdere jaren. En uh, dit is iets waar we na de gewone wie al een tijdje op zaten te wachten. En uh, het uh, ziet er veelbelovend uit. Ze hebben nog niet heel veel laten zien. Ze hebben een, uh, een paar demonstraties gegeven van hoe het eruit gaat zien en hoe de games eruit kunnen gaan zien. En uh, ze hebben de nieuwe controller laten zien die redelijk revolutionair is. En uh, daar moeten we het op dit moment mee doen, maar hmm. uh, ja, de gemiddelde gamer werd er erg vrolijk van. Oké, okay, nou vertel maar, wat, uh, wat is er zo... Bijzonder aan bijvoorbeeld die controller. Hoe ziet die eruit? Wat kan je ermee? Ja, dat was eigenlijk de, de hele focus van de hele presentatie. De nieuwe controller. We hebben de nieuwe spelcomputer eigenlijk niet gezien. Uh, de nieuwe controller is een... Uh, ja, wat ze hebben gedaan. Ze hebben een, uh, een beeldscherm in de controller gestopt. Waardoor je eigenlijk een soort uh, tablet als in de iPad krijgt. Maar dan met knoppen erop om je game te besturen. Oh, dus niet met een touchscreen? Uh, uh, de, ook nog. Oh, oké. Okay. Maar waardoor je dan, uh, ja, een heel, heel simpel voorbeeld is dat je lekker aan het gamen bent op de bank. En uh, een van de huisgenoten wil iets zien op tv. Die zet uh, het tennis of het journaal aan. En jij ja, kijkt op je schermpje, op je uh, controle. En je kan gewoon lekker verder spelen. En ze kwamen met nog heel veel meer toepassingen die er uh, ja, uh, allemaal uh, zeer inventief uitzagen. Dus uh, ja, we, we konden niet wachten om hem aan te raken. Dit klinkt toch niet heel erg revolutionair, meneer Moerkerk? Uh, niet um, in het algemeen, maar het, uh, uh, de connectie van een, uh, uh, een controller met een beeldscherm erin... die is vastgemaakt aan een uh, zeer uh, krachtige uh, spelcomputer. Die is uh, volledig nieuw. Hm. Even voor de zekerheid, die controller is dat ding wat je in je hand hebt. Ja, ja. ik vraag het maar dat even is, voor uh, de zekerheid. Ja. Ja. <laughs> ja, ik ben er niet zo in thuis. Dat... Nee, het is het ding met de knop. Het ding met de knop erop, <laughs> juist. Nu heeft Nintendo dat en die komt steeds als eerste met iets. Is het aan te nemen dat ook die anderen straks, Xbox en Sony, PlayStation, ook met zoiets komen? Ja, dat is een beetje de vraag. Het was, uh, eigenlijk lag, uh, zoals ze dat dan zeggen, de bal nu een beetje bij Nintendo. Aangezien zij de enige spelcomputer op dit moment op de markt waren die. Uh, uh, niet in HD, in high definition was, waardoor het eigenlijk een, uh, een veel minder sterk uh, uh, spelcomputer was, die uh, toch uh, technisch vooral achterliep. En dat ze die stap naar HD zouden maken, dat was wel logisch. Maar daarnaast moesten ze wel echt iets innovatiefs verzinnen om uh, te kunnen concurreren met Sony en uh, Microsoft. En uh, dat uh, lijkt ze te, uh, te gaan lukken. Ja. Wel enig idee hoe duur dit gaat worden. Ja, dat uh, vroegen we ons ook meteen af. En uh, we hebben geen flauw idee. Nintendo wil er niks over loslaten. Uh, maar als we kijken naar de techniek met een, uh, een touchscreen in je hand. van, uh, ik geloof, een centimeter of 15 in doorsnee. Uh, met nog een uh, HD-spelcomputer eraan vast. Dat gaat we wel kosten. Ja, de, dat, dat gaat zeker wat kosten. Maar Nintendo is eigenlijk uh, de laatste jaren altijd. Hij um, heeft zich bewezen met goedkope... Uh, uh, hardware en software. Ja. Uh, die lijn zullen ze door willen zetten. Maar het is, uh, het is giswerk. Nou, we zijn erg benieuwd ook wat de concurrenten zullen doen. Uh, we houden het in de gaten samen met, met u Jesse Moerkerk. Dank van NGamer, een game magazine en uh, een website vanuit L.E. Als uw koeling niet goed werkt, loopt u een bedrijfsrisico. Zeker bij levensmiddelen. De temperatuur moet altijd constant en optimaal zijn.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 Radio 1, het NOS-journaal. Acties in Haagse openbaar vervoer en bij sociale werkplaatsen. En schrijver Gorges Semproen overleden. Goedemorgen, half acht geweest. Ik ben Doral Megens. Personeel van het openbaar vervoer in Den Haag heeft voor 24 uur het werk neergelegd. Een protest tegen de aangekondigde bezuinigingen door het kabinet. Dat wilde aanvankelijk 165 miljoen euro bezuinigen. Deze week zijn minister schulds dat er 23 miljoen minder kan worden bezuinigd. Maar de bonden en de actievoerders vinden dat nog steeds veel te veel. Gisteren was er al een staking in Amsterdam. Morgen is Rotterdam aan de beurt. Personeel van sociale werkplaatsen voert vandaag ook actie, en wel in Ulft in Gelderland. Daar vergaderen de gemeenten over het bestuursakkoord, waarin onder meer afspraken staan over bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Veel gemeenten vinden dat ze daarop te veel moeten bezuinigen en zijn dan ook niet van plan op dit punt akkoord te gaan. We hebben een raadsbreedte motie aangenomen waarin wij ons college opdracht geven om niet in te stemmen met dit bestuursakkoord en met name vanwege de wet uh, werkenaam vermogen. Met de actie wil het personeel van de werkplaatsen de gemeenten onder druk zetten om de poot stijf te houden. Ook de vakbonden en oppositiepartijen voeren actie. Voorzitter Jortsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.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 Minister Schippers vindt dat Duitsland in de EHEC-crisis warrig optreedt. Bij Kneveren van den Brink zei ze dat niemand de regie heeft. Iedereen bemoeit zich met de kwestie. Van de deelstaatminister tot aan de landelijke minister. Dat is volgens haar onhandig en verwarrend. Schippers toonde wel begrip voor het dilemma waar Duitsland mee kampt. Enerzijds waarschuw je dus drie, vier keer voor niks. En denkt iedereen, nou wij geloven het wel. En anderzijds, als je hele sterke aanwijzingen hebt... Ja. dan moet je ook je bevolking waarschuwen. De Spaanse schrijver Jorge Semproen is overleden. Hij werd beroemd met boeken als Wat een Mooie Zondag... of zijn gevangenschap in het Duitse concentratiekamp Boegenwald. Semproen zat in de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk in het verzet. Later streed hij tegen het Franco-regime. Van 1988 tot 1991 was hij minister van Cultuur. Jorge Semproen is 87 jaar geworden. In Zuid-Amerika zijn een paar vliegvelden die dicht waren... vanwege de vulkaanuitbarsting in Chili heropend. Onder meer op de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires kan weer worden gevlogen. Al gaan nog niet alle vluchten door. De vulkaanuitbarsting leidt al dagen tot problemen. Door de draaiende windrichting blijft de aswolk boven Chili en Argentinië hangen. Correspondent Marion van Rooyen over de problemen in de Argentijnse plaats Bariloche. Het is het meest chique ski-oord van Latijns-Amerika aswolken hebben daar ook stukjes bomen die boven de sneeuw uitstoken in brand gestoken. Dus ja, gaat wel heftig aan toe hier. Er is zoveel as neergekomen dat veel wegen onbegaanbaar zijn. Grensovergangen zijn gesloten en enkele duizenden mensen zijn geëvacueerd. Het is de eerste keer dat de vulkaan uitbarst sinds 1960 toen in het gebied een zware aardbeving was. En Texas, de politie daar, heeft vergeefs gezocht naar lijken bij een huis in Liberty County ten noordoosten van Houston. Een man had gemeld dat bij het huis een massagraf was met 30 lijken. Daaronder kinderen. En er zouden verminkte lichamen liggen. Amerikaanse zenders en persbureaus kwamen met nieuwsflitsen en tientallen journalisten verzamelden zich voor een persconferentie bij dat huis in Liberty County. We have no indication that there are in fact any bodies located in the residence, the shed or any property. At this scene. En dat was de sheriff, niks gevonden, dus zei hij, behalve wat bloed op een deur. De politie probeert nu de tipgever op te sporen. Die zou zich een helderziende hebben genoemd. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. In het oosten van Drenthe en Groningen kan het wat harder regenen... en is er het komende uur ook nog een klap onweer mogelijk. De temperatuur ligt rond 12 graden. In het zuidwesten is het droog en in Zeeland schijnt de zon al. Vanuit het zuidwesten breiden deze opklaringen zich vanochtend uit. Vanmiddag is het overal droog en stapelwolken en zon wisselen elkaar af. De wind is meest matig van kracht en waait uit het westen tot zuidwesten. Het wordt vanmiddag 17 graden op de Wadden tot ongeveer 20 graden in het zuiden van het land. Komende nacht zijn er opklaringen en het blijft droog. De minimumtemperatuur ligt rond 9 graden. Morgen is het vrij zonnig en de temperatuur loopt op naar gemiddeld 19 graden. In de namiddag is er morgen in het zuiden van het land kans op een lokaal buitje. Vrijdag en zaterdag is er meer bewolking en ook een grote kans op regen. Tijdens Pinksteren trekt er weer wat warmere lucht over Nederland. Op zondag wordt het ruim 20 graden en is er vrij veel zon. Maandag is er meer bewolking en wellicht ook wat regen. Het blijft wel warm met gemiddeld 20 graden. AMB verkeersinformatie: het is minder druk dan gebruikelijk op woensdag. Er staat in totaal 30 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De twee langste files staan op de A28, Zolle richting Utrecht voor Leusden 5 kilometer. En op de A50, Arnhem richting Os tussen Heter en de Knoop het Ewijk 5 kilometer. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 9 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 -journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. Daar leest u ook meer over de totstandkoming van het bestuursakkoord. Ja, wie trekt er vandaag aan het langste eind? En wie aan het kortste, de gemeente of het kabinet? Er is een keihard gevecht aan de gang over het bestuursakkoord. Het draait allemaal, u weet het wellicht, om de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Een groot deel van de gemeente weigert daarmee akkoord te gaan. Vanochtend is de stemming over dat bestuursakkoord op het VNG-congres in Ulft. Politiek redacteur Margreet Boer. Margreet, is het um, nou een spelletje bluffpoker tussen de overheidslagen? Nou ja, daar heeft het wel heel veel van weg. Er is toch een hele rare situatie ontstaan. Hè? Want je ziet het niet zo vaak dat de lagere overheden, die gemeenten, zo hard in botsing komen met het Rijk. Kijk, het kabinet heeft in april een principeakkoord uh, gesloten. Niet alleen met de gemeenten, maar ook met provincies en waterschappen. Er staan allemaal afspraken in. En de gemeenten die uh, krijgen meer taken. En daar zijn ze eigenlijk best wel blij mee. Want ze zeggen, heel veel dingen kunnen wij eigenlijk beter. Bijvoorbeeld dan de provincie of het Rijk geeft die maar aan ons. Mm -hmm. Daarom heeft uh, Anne-Marie Jorretsma namens alle gemeenten ook haar handtekeningen onder dit akkoord gezet al. Uh, er staan meer handtekeningen onder van Rutte, van minister Donner. En nu blijkt dus dat de gemeente met één ding het eigenlijk helemaal niet eens zijn. Hè? Dat zijn dan die bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Dus uh, zeggen heel veel gemeenten jammer, maar wij accepteren het niet op deze manier. En dan zegt minister Donner, jammer, maar dit is het akkoord. Er staan leuke dingen in en er staan minder leuke dingen in. Het is een beetje plussen en minnen. En uh, ja, er moet bezuinigd worden en je kunt dus niet gaan winkelen in dit akkoord. Het is dus alles of niks. En ja, dat harde spel wordt op dit moment gespeeld. Ja, je zegt um, Donner spreekt in feite het machtswoord en zet daarmee de boel natuurlijk op scherp. Ja, hij heeft dat absoluut uh, op scherp gezet, minister-president Rutte ook. Uh, zij kijk, uh, staat er natuurlijk een handtekening onder dit akkoord van, uh, van uh, Anne-Marie Maar Zij heeft dus ook gedacht dat zij die gemeente mee zou krijgen. En Donner houdt haar eigenlijk aan die handtekening. Ja, maar Marget, we hoorden haar net. Ze zegt van er zal vandaag worden gestemd waarschijnlijk over het bestuursakkoord. Behalve dat hoofdstuk over die sociale werkplaatsen. Ja. Het lijkt mij stug dat Donner dat dan accepteert. Uh, ja, dat brengt het VG in ieder geval op die manier in stemming. Het congres kan daar natuurlijk ook nee tegen zeggen. Maar stel dat dat congres straks ja zegt. We hebben dus een akkoord, minus die paragraaf. Uh, dan zegt Donner gewoon: Ja, dat is jammer, maar het is een totaalpakket. Dat kun je niet eenzijdig veranderen. Uh, dus Straks gaat minister Donner ook spreken op het VNG congres na die stemming. En dan zal hij ook zeggen, als het inderdaad op die manier zou worden aangenomen... heel fijn dat u allemaal zo tevreden bent over dit akkoord... en over grote delen uit dit akkoord. Maar ja, u heeft er iets uitgesloopt, dus we hebben gewoon geen akkoord. Hmm. En dan? Als er geen akkoord ja. is? Uh, nou, minister Donner heeft al vaker gezegd dat het land... Uh, wordt niet geregeerd door bestuursakkoorden. Uh, akkoord is mooi, maar het hoeft niet, want de regering regeert. Dus het, zonder akkoord gaat het kabinet gewoon verder met die nieuwe wetwerken naar vermogen... Hè, waar die bezuinigingen in zitten op de sociale werkplaatsen. Er is een Kamermeerderheid voor, staat in het regeerakkoord. Dat gaat allemaal gewoon door. Alleen in dat bestuursakkoord stond 400 miljoen euro voor de gemeente... voor die sociale werkplaatsen. Dat vinden de gemeenten te weinig. Maar goed, dat geld komt dan ook niet mee. Dus de vraag is dan, ja, wat gebeurt er uh, dan? Want er zijn geen afspraken, dus alles ligt weer open. Ja, en dan uh, staan de gemeenten dus eigenlijk buiten spel. Dan moeten ze ja. dus, uh, hebben ze dus een belangrijke afweging te nemen. Of ze nemen toch graag uh, dat aanbod aan, want ze willen wel graag meer eigen taken gaan krijgen. Ja. Of niet. Ja, nou ja, in ieder geval staan ze dan, uh, zitten ze dan niet meer aan de onderhandelingstafel hè, waar, ja. waar ze afspraken kunnen maken. Kun niks maar goed, doen. aan de andere kant, niemand is gebaat bij grote ruzie. Want... De gemeente moet straks wel dat beleid gaan uitvoeren. Want als die wet gemaakt is in Den Haag, waar dus een meerderheid voor is. Ja, dan zegt Donne, wij gewone burgers moeten ons aan de wet houden. Dus gemeente, jullie ook. Dus uitvoeren uh, die taken die je krijgt. Maar goed, uh, dan kunnen ze dwars gaan liggen. Ze kunnen uh, lastig gaan doen. Op een gegeven moment zullen ze toch weer aankloppen bij Den Haag. Uh, en ja. Uh, het is gewoon heel erg vervelend, ook voor het kabinet. Dus er zullen op een gegeven moment toch weer afspraken gemaakt moeten worden. Want de gemeenten moeten wel uh, ja, die bezuinigingen op sociale werkplaatsen gaan uitvoeren. En ja, welk geld er dan toch bij komt of niet, dat zal de komende tijd duidelijk moeten worden. Het wordt een interessante stemming. Een dag, Maré Boer. Dank je wel. Later spreken we ook nog met de voorzitter van de VNG, Annemarie Maar Dat is dan vlak voor de stemming. Eerst maar eens even naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Over de oranje. Het Nederlands elftal speelt vandaag zijn laatste interland van het seizoen tegen en in Uruguay. Daarna gaan ze lekker op vakantie. B ja. Is het dan een moedje of gaan ze er nog wat leuks van maken? N nou ja, het is toch wel een beetje ik denk dat de zorgen over of de terugreis normaal plaats ja. kan vinden en de aswolk misschien wel meer door de hoofden van de spelers gaan dan de wedstrijd eh, tegen Uruguay. Het is natuurlijk een, een hartstikke leuk toetje van het seizoen, maar anderzijds is het wel een heel lang seizoen geweest. Het was eh, knap wat Nederland nog in Brazilië liet zien en ze zullen dat ook nog wel een keer kunnen opbrengen hoor vanavond. Maar uiteindelijk, er wordt zelfs een heuse cup aan deze wedstrijd verbonden. Dus als het gelijke einde krijgen we nog strafschoppen ook. Maar uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk nergens over. Het stadion is ook lang niet uitverkocht. Dat komt omdat uh, Uruguay zich voorbereidt op de, de grote cup die gaat komen. En er in Uruguay ook nog een hele belangrijke clubwedstrijd uh, gaande is. Dus dat geeft allemaal wel aan dat het belang er wel is, maar niet zo groot. En ja, als men nog een keer hetzelfde kan doen als in Brazilië. Uh, redelijk fatsoenlijk voetballen, geen goal tegen krijgen. Dan is men denk ik heel tevreden. En uh, ja, men probeert er nog heel wat van te maken. Maar de gedachten zullen toch wel een beetje bij de vakantie zijn. Ja, even naar uh, Zweden. Dat is een poelgenoot van Nederland. Hij ja. heeft 5-0 gewonnen van Finland. En blijft dus netjes ja. in het spoor van Nederland. Kunnen uh, ze nog gevaarlijk worden? Nou ook? ja, we hadden ons eigenlijk al uh, een beetje geplaatst voor ons gevoel. Maar ja. goed, Zweden heeft twee keer... Ja, dat, dat is ineens dat je naar die stand kijkt. De vele, toch toch wat Zweden. minder waar. Ja, die <laughs> Zweden hebben twee keer ruim gewonnen. Zijn daardoor ook in Doelsaldo weer een redelijk stuk uh, in de buurt gekomen. Staan natuurlijk gewoon drie punten achter. Nederland heeft Zweden ruim verslagen. Maar goed, de laatste poelwedstrijd is in Zweden tegen Zweden. Dus met deze stand, en als Zweden zijn komende wedstrijden ook nog kan blijven winnen, dat moet je natuurlijk ook nog maar zien, voor Nederland geldt het ook overigens, dan zou het toch nog een soort echte finale van die pool kunnen worden. Anderzijds was het klasseverschil, die eerste wedstrijd, zo groot dat je het jammer nauwelijks kan voorstellen. Maar neemt niet weg, dat uh, er we al een beetje gevoelsmatig. En als je nu naar die stand kijkt, moet je gewoon toch opletten op de Zweden. Ibrahimovic deed weer mee, mocht niet in de basis starten, ramden er drie in. Uh, kortom, Zweden is gelukkig nog wel, en dat maakt het ook wel leuk hoor, een echte concurrent in de pool. Oké, okay. het um, tennis, Timo de Bakker. Wat is er met die jongen aan de hand? Daar aanloopt naar het ja. gras-tennis-toernooi in Wimbledon. Hij doet dit jaar niet mee nee. op het gras. Waarom is dat? Nou, het is een, een, een bijzondere speler. Hem werd altijd heel veel talent toegedicht, uh, maar weinig discipline. Nou, vorig jaar leek dat elkaar allemaal gevonden hebben. Heeft hij een prachtig seizoen gehad. Fors hoge geklommen op de wereldranglijst. Maar dit jaar is de klatter weer ingekomen. Veel nederlagen in de eerste ronde, veel punten verloren. Zelf zegt hij heel eerlijk nu ook, het ligt ook een beetje aan mezelf. Ik heb niet alles gedaan wat ik had moeten doen. En hij las nu een soort maand uh, totale rust in... in de zin dat hij heel hard aan lijf en leden gaat werken... en ook aan zijn mentale gesteldheid. Uh, aan de top komen is één, aan de top blijven is twee. Uh, bewijs dit maar weer eens. Het is te hopen voor hem. Hij gaat er nu een maand tussenuit, laat het hele grasseizoen lopen... gaat dan ook duikelen op de wereldranglijst... want vorig mm. jaar haalde hij de derde ronde van Wimmelden. Dus zal weer wat meer onderin moeten beginnen. Dat is ook altijd lastiger. Het is te hopen dat hij zich hervindt... maar uh, ja, het blijft helaas iemand die uh, heel veel... Te talent heeft om tot uh, heel ver te rijken... maar dat niet altijd kan combineren met zeg maar, wat voor leven ervoor nodig is... om als proftennis ook, ook ver te komen. En dan druk jij je nog voorzichtig uit. Tom van het Hek. Het okay. <laughs> Dankjewel. Hoi. Ja, de aanpak van de e bacterie in Duitsland... of de gebrekkige aanpak, wordt gehinderd... Uh, Wordt eigenlijk veroorzaakt, die gebrekkige aanpak... door bezuinigingen in het verleden. Hoort u zo meer over? Is naar de AWB voor de verkeersinformatie. Edwin Gerrits. De files zijn korter dan gebruikelijk. Op woensdag Er staat in totaal 50 kilometer. Er zijn geen opvallende files bij. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Den Haag... voor Den Haag-Malieveld 4 kilometer. De A28 Zolle richting Amersfoort voor Amersfoort 4. En op de A58 Breda richting Eindhoven voor Oorschot 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een paar duizend mensen zijn in Duitsland ziek geworden... na die EHEC-besmetting. Meer dan 2000 patiënten opgenomen in het ziekenhuis... 22 zijn er overleden 650 patiënten hebben ernstige niercomplicatie, hus. De Duitse microbioloog Alexander Friedrich vindt dat Duitsland heeft gefaald bij het indammen van de uitbraak. Volgens deze Friedrich, die in het Universitair Medisch Centrum in Groningen werkt trouwens, komt dat door de forse bezuinigingen op microbiologen in de Duitse ziekenhuizen. Als het hus uh, zichtbaar wordt, dan is het toch al te laat. Omdat natuurlijk heel veel mensen al bloedige diarree of... Uh diarree hebben of asymptomatisch drager zijn. Zo dus dragers, een darm hebben, maar niet, uh, niet ziek zijn. En dat kan je alleen vinden als je ook uh, dat, de uitslag... ja, uh, EHEC positief in de darm van een mens of een dier hebt. Uh, dan moet je medisch microbiologisch diagnostiek doen. En al, uh, als dat niet wordt gedaan, dan, dan kan je natuurlijk ook uh, niet uh, in een early warning systeem zo vroeg als mogelijk de uitbreiding en de verspreiding van een uh, beginnende epidemie uh, ontdekken. En dan kom je alleen als het, uh, al, uh, de bom al explodeerd is toen in Duitsland de eerste gevallen van die ernstige diarree... en heel zieke patiënten waren. Heeft men dan toen die, medrie, die microbiologische diagnostiek... in het ziekenhuis niet gedaan? Ja, wat bekend was... Uh, daar zijn voorzien nog niet alle details bekend. Maar wat bekend was, dat het huis-casussen uh, zijn. Dat het epidemiologisch gedrag anders is. en wat heel veel communicatie. Maar...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 in Duitsland, uh, en dat is het probleem. Dat, dat kan je ook niet maar zo even met de investeringen... voor een paar miljoen euro oplossen. Dat is een cultuur die je kan kapotmaken... en dan kan je ze niet meer zo makkelijk opbouwen. Of je, je houdt ze. Het is een hoog niveau van uh, preventie. En dat hoog niveau van preventie kost. Dat klopt. Infectiepreventie en in medische microbiologie kost geld. Maar geen infectiepreventie en geen medische microbiologie... dat kost nog meer. De afgelopen tien jaar hebben bijna alle ziekenhuizen in Duitsland hun laboratorium opgedoekt. Ze besteden het werk nu uit aan hele grote commerciële laboratoria. Die doen de tests om vast te stellen welke bacterie een patiënt bij zich heeft. Er is meer dan de uitslag nodig. Je moet de hele infectiepreventie, wat doe je om een overdraging te voorkomen? En je moet natuurlijk de hele therapieadvies daarna, als ik iets heb gevonden, geef ik antibiotica, welke antibiotica, dat is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 En nu werken er dus nog 200 of 300 microbiologen in die 2100 Duitse ziekenhuizen... en nog ongeveer net zoveel in die grote labs. Hoeveel microbiologen zouden er eigenlijk in Duitsland moeten werken... om ervoor te zorgen dat in een ziekenhuis adequate maatregelen genomen worden... als er een vervelende bacterie is? We gaan ervan uit dat we tussen 800 en 1.200 aardse microbiologen... in de volgende jaren in Duitsland uh, dat, daar moeten worden opgeleid. Uh, omdat uh, we voldoende capaciteiten hebben voor uh, een infectiepreventie... een infectiediagnostiek van het 21ste euro. Dat moet gebeuren in de academische ziekenhuizen. Het probleem is dat de helft van de academische ziekenhuizen... geen microbiologisch lab meer heeft. En dus ook geen microbiologen kan opleiden. We er even door met Rinke van der Brink, onze zorgspecialist. Rinke, sprak jij hier nu met een gefrustreerde microbioloog, deze Alexander Friedrich? Of heeft hij hier inderdaad een structureel probleem te pakken? Het laatste is het geval. Um, ik heb uh, zijn verhaal uh, voorgelegd aan de voorzitter... van de Duitse Vereniging voor Microbiologen en die bevestigt dat. En ook Nederlandse microbiologen die veel contact hebben... met Duitse collega's bevestigen dat. Als je in een ziekenhuis alleen een uitslag binnenkrijgt... maar niet meer iemand in dienst hebt, een microbioloog... die weet of hij een patiënt moet isoleren... die weet of hij juist wel antibiotica moet geven, meestal bij infecties... of niet, zoals bij de EHEC... Uh, die weet of je de omgeving van patiënten moet gaan screenen... en hoe ver je daarmee moet gaan. Als, als je zo iemand niet in dienst hebt... dan is het eigenlijk alsof je een oogarts uh, knieoperaties laat doen. Hm. Ja. Ja, dat, gaat niet, dat, dat kan hij niet, het is nee. een vak niet. Nee. En Friedrich zegt dat er, he, nu om dit probleem op te lossen... zo'n 800 à 1200 microbiologen in Duitsland moeten worden opgeleid. Gaat dat ook gebeuren, denk je? Dat gaat zeker gebeuren, want um, uh, Friedrich staat allerminst alleen met zijn kritiek. De Duitse Bondsdag heeft op 30, uh, 20 maart van dit jaar uh, een wetsontwerp uh, voor het eerst behandeld... waarin de grote ziekenhuizen in Duitsland, dat zijn er 300 die meer dan 400 bedden hebben... de verplichting opgelegd krijgen om weer microbiologen in dienst te nemen. Dat heeft niks met de EHEC te maken, maar dat heeft te maken met het in Duitsland... heel veel voorkomen van allerlei uh, ziekenhuisbacteriën. Zoals MRSA of resistente bacteriën uh, van andere soort. Daar vallen jaarlijks in Duitsland tussen de 7500 en 15.000 doden door. En iedereen in Duitsland weet dat dat aantal uh, stevig omlaag kan. Als je in ziekenhuizen microbiologen hebt. Die weten wat ze moeten doen om te voorkomen dat dat soort uh, bacteriën epidemische vormen aannemen. Of een heel ziekenhuis besmetten. En die zijn er gewoon nu niet in Duitsland. Nee. Stel dat er hier zo'n uitbraak komt. Uh, is het dan hier bij ons in Nederland beter geweest? Hebben wij, wij genoeg microbiologen en zitten ze in die ziekenhuizen? Ja, um, in Nederland 90. we hebben 90 ziekenhuizen in Nederland die zelfstandig zijn. Daarvan hebben er 60 een eigen laboratorium. Die andere 30, dat zijn meestal wat kleinere ziekenhuizen, zijn verbonden met het lab van zo'n grote ziekenhuis of met een streeklab of een huisartsenlab. Een streeklab van de GGD. Um, en in elk ziekenhuis werken microbiologen. Dus als ze niet zelf een lab hebben, zitten ze vlakbij een lab, waarmee ze heel korte lijnen hebben. En ze hebben microbiologen die weten wat ze moeten doen. Dus dat zou in Nederland niet op deze manier gebeuren. Onze zorgspecialist Rinke van der Brink over Duitse en Nederlandse microbiologen. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Nederland moet Libië bestoken. Dat staat met uh, vette letters op de voorpagina van de Telegraaf. Volgens de krant wil de NAVO dat Nederland meer gaat doen in Libië... dan alleen maar het luchtruim bewaken. Nederlanders zouden ook mee moeten doen aan NAVO-bombardementen. Vandaag schrijft minister Hille van Defensie aan bij een NAVO-top in Brussel. Het is onbekend of een Nederlandse deelname aan gevechtsacties daar op de agenda staat. Vrijdag neemt het kabinet waarschijnlijk een besluit over een verlenging van de Nederlandse missie in Libië. En Gaddafi nou, Die heeft laten weten dat hij zich nooit zal overgeven, dat meldt CNN. Hij zei dat tijdens uh, hevige bombardementen van de NAVO. Terwijl de bommen om mij heen vallen, spreek ik jullie toe, zo zei hij op de staatstelevisie van Libië. Zeker 31 mensen onder wie burgers kwamen om bij het, uh, de aanval van de NAVO. Nou, U heeft het ongetwijfeld gemerkt. De kabinetsplannen gaan we langzaam voelen aan den lijf in onze portemonnee. Ochtendkranten besteden ook veel aandacht aan de bezuinigingen vandaag. Trouw meldt dat Nederlanders zich vanaf deze week schrap moeten zetten. Het kabinet beloofde 18 miljard euro te gaan bezuinigen. Hoe dat gebeurt moet rond deze tijd zo duidelijk worden. Het was al bekend dat er wordt gesnoeid in de uitgaven van de kinderopvang. Defensie en het openbaar vervoer. Door afspraken in het bestuursakkoord gaat het mes ook in sociale werkplaatsen en waterbeheer. Dat is althans de verwachting. Er komen nog flinke bezuinigingen aan in de cultuur, de omroepsector en de zorg. Volgens Trouw gaan alle Nederlanders dat voelen. Hoe zwaar ze in de portemonnee getroffen worden... dat weten we pas op Prinsjesdag al dus de krant. Het meldt dat één op de vijf werken de moeders afhaakt... als de kinderopvang duurder wordt. Met twee derde van de gezinnen gaat een van de ouders dan minder werken. Blijkt uit een enquête van FNV-vakcentrale. Belangengroepen van werken de moeders concluderen in het AD... dat het kabinet kennelijk wil dat vrouwen teruggaan naar een aanrecht. Duitse kranten openen met foto's van een trotse Angela Merkel. De bondskanselier heeft de hoogste Amerikaanse civiele onderscheiding ontvangen... uit handen van de president van Amerika, Barack Obama. Het gaat om de presidentiële vrijheidsmedaille. Obama vindt dat ze de medaille verdient omdat ze geschiedenis heeft geschreven. Merkel was de Oost-Duitse die het Verenigd Duitsland regeerde. Volgens Obama is ze een symbool van vrijheid... en heeft ze belangrijke bijdrage geleverd aan de welvaart in Europa. Somalische piraten azen op schepen met de Nederlandse vlag, schrijft de Telegraaf. Zeerovers weten namelijk dat er geen bewapende beveiligers aan boord mogen zijn... van die Nederlandse schepen. Reders dreigen daarom het rood-wit-blauw in de masten massaal te verruilen... voor een buitenlandse vlag. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders roept de regering op... de nationale wetgeving aan te passen, zoals... Andere Europese landen en de Verenigde Staten tot pas hebben gedaan. Zij laten nu voormalige special forces toe op hun schepen. Dat blijkt een effectief middel tegen aanvallen van de piraten. Een Belgische krant de Standaard meldt dan nog dat Kim de gelder wordt vervolgd voor uh, vier moorden en 25 pogingen tot moord. Justitie gaat ervan uit dat hij van plan was iedereen in het kinderdagverblijf de Fabeltjeskrant te vermoorden. In 2009, u weet dat nog wel, stak de gelder in dat kinderdagverblijf in Dendermonde meerdere personeelsleden en baby's neer zodadelijk na het journaal van 8 uur meer over het aanstaande pensioenakkoord. En natuurlijk over dat bestuursakkoord. Het is vergelijkt uh, nationale Nationaal Akkoordendag vandaag. Wordt er zo meer over.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 Een badkamer met een strak design voor ons. En afgeronde hoeken voor de kids. Het batteriecomfort, de slimste vorm van genieten. Ontdek het zelf en bezoek de Baderie Showroom. Goedemorgen, Financial Professional. Mijn naam is Lodewijk van Hemmelen-Henegouwen, trendteller en businesswatcher. Luister, er gaat veel veranderen. De ICT-driven economy.